Middernacht, woensdag 18 juli, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Egmond aan den Hoef voedt al sinds het begin van de avond een grote brand. Die begon in een bedrijfsverzamelgebouw en sloeg over naar panden in de buurt. Volgens de burgemeester is de schade enorm. Vier of vijf panden zijn verwoest. Daaronder is een opslagplaats van de postcode loterij met prijzen. Een aantal woningen is uit voorzorg ontruimd... en omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden.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 Na de bekendmaking van de Internationale Wielerbond... heeft Sleks ploeg, Radiocheck, de renner uit de toer gehaald. Frank Sleks stond twaalfde in het algemeen klassement.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 Dit is Radio 1, NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Op de stoel waar onze gast van vanavond zojuist heeft plaatsgenomen... zat twee jaar geleden kunstenaar Erik van Lieshout. En Van Liesart had zojuist een winkel geopend in, in zijn eigen woorden... het treurigste winkelcentrum van Nederland. Dat van het Zuidplein in Rotterdam. En op de pui van zijn winkel stond in grote letters... Erik maakt gelukkig. En in de winkel de meest wonderlijke objecten. Oude schroefjes en moertjes, dennenappels, thermometers. En er was nog iets vreemds aan die winkel. Er was niks te koop. Als je iets echt mooi vond, mocht je het gewoon meenemen. Gratis. Het duurde even voordat het winkelend publiek bekomen was van de verbazing... maar als snel werd het een plek waar mensen bleven hangen voor een praatje. Iets wat in de blokker en de zeeman eigenlijk er nooit van kwam. En toen Van Lieshout drie maanden later zijn kunstproject opdoekte... kwam er protest. De buurtbewoners wilden dat de winkel bleef bestaan. Goeienacht en welkom bij Casa Luna. Vannacht zit op diezelfde stoel een andere man... die van verwarring zaaien zijn beroep heeft gemaakt. Hij is absurdist, schrijver en programmamaker... En wellicht kent u hem van het televisieprogramma De Staat van Verwarring... of zijn nieuwste boek, een ander boek. Zo niet wordt het hoog tijd dat u hem leert kennen. Goedenacht, Ronald Snijders. Ja, goedenacht. Ken je dat project van Erik van Lieshout? Ik ken het niet, nee. nee. Er hingen ook aan de muur hingen hele grote foto's van Fortuyn en Abu Talib naast elkaar... waar de Rotterdamse bevolking, die pro de een of pro de ander was ook van in verwarring raakt. Mensen waren voortdurend in verwarring in die winkel. Ze wilden weten waar hij nou voor of tegen was. Ja, dat, dat was allemaal niet duidelijk. Nee, nee. En uiteindelijk ontstond er toch een bijzondere sfeer. En zat Erik van Lieshout daar ook dan ja, achter, hij stond de achter de kassa? De of ja. Iets? ja, maar er was geen kassa, want dan gaf de spullen gewoon weg. Nee, ja, precies. Ja. Um, Mooi is, is een beetje verwarring op gezette tijden... is dat een belangrijk element voor een gelukkig bestaan? Nou, ik denk het wel. Ik denk wel dat je door verwarring uh, ineens weer beter gaat kijken of beter gaat luisteren. En uh, uh, soms heb je misschien de neiging om alles wat je meemaakt uh, uh, voor zoete koek te slikken. Ik denk dat het wel prettig is om even hè, wat, uh, uh, uh, uh, de kant op mijn wereldbeeld hier ineens. Of, uh, of wat er gebeurt hier nu? Ja. Dat, dat zijn interessante momenten, vind ik. Ja. Want ik dacht aan het project van Van Lieshout. Um, toen ik las over iets wat jij dit jaar hebt gedaan. in het Boymans van Beuningen. Uh, wat ja, hebben jullie daar gedaan? Nou, wat we daar gedaan hebben is, is het uh, heette Boymans in staat van verwarring. We ja. hebben eigenlijk uh, Boymans van Beuning in staat van verwarring proberen te brengen. Dat televisieprogramma wat we vijf jaar geleden hebben gedaan met Pieter Jouwke. Mm -hmm. uh, dat leeft nog steeds voor, dat doen we nog steeds in het theater. En uh, de geest daarvan wilden wij naar het museum uh, brengen. En dat is Charles X, de directeur, die vroeg ons of we dat wilden doen. En dat hebben we... Gedaan. We hebben een maand lang daar het museum ja, tussen aanhalingstekens gezet. Schilderijen omgekeerd uh, met de rug toe uh, uh, opgehangen. Uh, een, een lege vitrine uh, tussen de normale vitrines met uh, daarin niet gevonden voorwerpen. Uh, uh, een, een, een foetus in beton gestort uh, uh, in, bij de entree. Uh, dat soort hele. Ja. Wat, wat was de reactie van de bezoeker? Nou, de, de, de reactie was dat, dat eigenlijk het, het hele museum meeleek te gaan doen. Dus, dus uh, ook op uh, de normale kunst en nijverheid uh, kopjes en schoteltjes. was ook die, kunst. Dat die, die werden ineens heel erg uh, absurd. Uh, doordat, doordat, uh, doordat ineens de context was, alles kan, nu ineens uh, vreemd zijn. En uh, dat vond ik heel erg leuk, dat, dat dat het effect was. Ronald Snijders, 37 jaar oud. Ja, dat dus klopt. is absurdist, schrijver, ja. Ja. programmamaker. U kunt ja. hem kennen van het televisieprogramma wat hij net noemde... De Staat van Verwarring of het radioprogramma Binnenland 1. Dat is bij de VPRO. Hij was afgelopen seizoen te zien bij RTL. In de sketchserie Wat Als. En op Nederland 3 als presentator van Rambam. En Snijders is oprichter van Stichting Absurd Nederland. Wat inmiddels is overgegaan in Normale mensen.nl. kunt u ook nog bezoeken. Maar daarnaast publiceerde hij een NRC Handelsblad en Humo. En in maart van dit jaar verscheen zijn nieuwste boek Een Ander Boek. Dat is de titel. Uh, absurde tekstenroman die hij samenschreef met Fedor van Eldijk. En we gaan een stukje luisteren uit een van de radioprogramma's die Ronald heeft gemaakt. Zojuist is bekend geworden dat de NS stoppen met het vervoeren van reizigers. Het is opmerkelijk nieuws, het stond net op, op nu.nl. We hebben nu al de president-directeur Egon Steenwijk van de NS aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemiddag.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 Uh, gemaakt door Ronald Snijders, die hier te gast is in Casaluna. U kunt zich trouwens vanavond, we gaan er een bijzondere uitzending van maken... die twee uur lang duurt. Ronald blijft bij ons voor tweede uur. Uh, gaat een prijs uitreiken. Dan nou laten we het meteen maar even zeggen, wat, wat is je plan voor tweede uur? Het uh, uh, is heel bijzonder. Uh, we gaan uh, de ACO Literatuurprijs uh, uitreiken uh, En uh, ja, ze, nou, bij hoge uitzondering, mm -hmm. want dat, dat gebeurt natuurlijk normaal gesproken in andere programma's ja. en, en wat later in het jaar. Uh, maar ja, dus mensen moeten vooral blijven luisteren. In de tweede uur uh, zal ik het, uh, de winnaar uh, bekendmaken en mensen kunnen meedoen. Dus je gaat uh, de aqua literatuurprijs uitreiken aan iemand die nu luistert. Dus mensen kunnen winnen vanavond? Ja. En hoe gaat het in zijn werk? Uh, moeten we dat nu al? Ja, als, ja. Uh, mensen, als, mensen... als mensen zelf een boek hebben geschreven... Uh, of, uh, ja, of ze willen graag een boek schrijven... en ze hebben de titel, ja. dan kunnen ze die doorbellen. Uh -huh. uh, en, uh, nou ja, en eigenlijk ja, wij kunnen we dan zelf het boek natuurlijk niet lezen. Uh, maar uh, dat ongelezen kan uh, een prijs tegenwoordig ook worden uitgereikt, leek ons. Ja, prima. Dat gaan we doen na het nieuws van één uur. Dus mensen die de aqua literatuurprijs kunnen winnen, die uh, willen winnen, die kunnen alvast. Uh, die moeten opblijven. Die moeten opblijven en die kunnen zo meteen gaan bellen. Ja. In het tweede uur krijgen we ook live muziek um, in deze speciale zomeraflevering. Uh, Evke Den Held en Jan Teerstra, twee aanstormende singer-songwriters, die komen mm -hmm. zo meteen live hier uh, muziek maken. En voor de rest kunt u zich ook bemoeien met onze uitzending. Um, als u wat wil vragen aan Ronald Sneijders, kunt u mailen casaluna@ncv.nl um, en dan kan ik hem die vragen voorleggen en bellen uh, natuurlijk uh, als, u, als u, Maar dat gaan ja. we in de tweede uur. Oh, Ze uh, kunnen ook, je kunt ook twitteren hashtag #casaluna. We zitten op Facebook. We zijn eigenlijk dus eigenlijk onmogelijk om u uh, om niet met ons uh, te gaan bemoeien. Um, Ronald, um, ja. Dus even kijken, waar gaan we beginnen? Je boek. Uh, ja, uh, een ander boek. Dat is de titel. Dat is een, ja, dat is, uh, het is ook een, echt een ander boek. Uh. Zorgt dat, zorg dat meteen al voor verwarring als je bij de boekhandel aankomt? Ja, dus de, de bedoeling is dat mensen naar de boekhandel gaan en vragen... heeft hij ook een ander boek? Ja, en ja. Uh, dat ze dan uiteindelijk gewoon automatisch bij dit, uh, bij dit boek uitkomen. Um, we hebben eerst een normaal boek geschreven. Misschien hebben mensen dat thuis in hun kast staan, een normaal boek. Ik denk, was die kans is groot. En uh, uh, dat boek, dat, dat, dat liep heel erg goed. Toen hebben we dus Binnenland 1 uh, uitgebracht. Uh, dat is een radioboek. Was echt heel erg, hoe radio kan een boek zijn? Was een beetje het idee daarvan. Huh? En toen zeiden mensen, ja, is leuk, maar misschien moet je een ander boek schrijven. En dat, uh, nou, dat hebben we dus had je, gedaan. Hadden jullie het gevoel dat er behoefte was aan een ander boek? Uh, dat, ja, zeker. Yeah. Uh, en, uh, nou, dat boek is er nu. Dus dat is ook het, het fijne. Dus als mensen op zoek zijn, als ze iets wat anders willen... kunnen ze nu een ander boek kopen in de winkel? Ja. Is het, zou je een stukje kunnen voordragen... om um, zodat wij het gevoel krijgen wat... Ja, wat het, is, het, is, het, is, het is een lastig... Uh, het is, het is, het is een, een, eigenlijk een, een lappendeken aan teksten. We noemen het zelf een, een, een, een, een tekstenroman... Uh, het staat bijvoorbeeld vol met, met, met lijstjes, uh, dialogen. Uh, Volgens mij stond er uh, ook een, een, uh, een rubriek in waar um, mensen konden een brief schrijven en daar werd op gereageerd. Ja, dat, oh, dat heb ik. <coughs> Uh, ook, bij het schrijven, ook bij het schrijven van een ander boek... Uh, werden we geconfronteerd met problemen die ons per brief bereikten. De meeste brieven kwamen van onze uitgever... en gingen over in te houden geldbedragen voor reparaties... aan het monumentale pand waarin ze zitten. Van lezers kregen we vooral veel brieven over hun eigen problemen. Een uh, kleine selectie. Mm -hmm. uh, we hebben een nogal vervelende toezegging gekregen... is, de, is deze brief, van Rob de Nijs, dat hij komt optreden. Maar we willen het niet. Wat moeten we nu doen? EDK... Rotterdam. Tja, het komt vaker voor dat Rob de Nijs mensen een mailtje stuurt... dat hij ineens komt optreden. Uh, wat je in dat geval het beste kunt doen, is eerlijk tegen zo'n zanger zijn... en zeggen dat uh, ja, hij niet welkom is. Bij de meeste zangers komt die boodschap meteen aan. Bij de Nijs kan het echter zijn dat hij toch komt... maar dan moet je gewoon niet open doen. Ook al gaat hij dreinen en stampen, nooit aan toegeven... want eenmaal binnen is zingen. Uh, nou, een volgende brief... Rob de Nijs is gisteren langs geweest voor zijn halfjaarlijkse controle... en heeft toen in de wachtkamer onaangekondigd een paar liedjes gezongen. Nu willen de andere patiënten naar een andere tandartspraktijk... omdat ze bang zijn dat dit iedere keer gaat gebeuren. Hoe kan ik dit voorkomen? Ik kan Rob de Nijs niet weigeren... en er moet nog erg veel aan zijn gebed gebeuren. Aan, zijn gebit gebeuren. aan de andere kant begrijp ik de andere patiënten ook heel goed. Een dilemma. Tandarts B, te opdam. Dat zijn lastige problemen. Ik begrijp het, uw verhaal, dat de Nijs weet waar uw praktijk is gevestigd. En daar zit hem nu de crux... De Nijs is een aanhoudertje en laat zich niet zomaar wegsturen. En zoals gezegd, eenmaal binnen is zingen. Mijn advies zou zijn, stuur hem een verhuiskaart... zodat hij denkt dat u met uw praktijk de stad uit bent. Ge gebeurt, het, gebeurt het vaker dat uh, mensen met problemen naar jou toekomen als absurdist? Om te... Ja, ja, ja. En, en, en je ziet ook steeds meer mensen uh, naar me toekomen... Uh, met, met weinig voorkomende problemen, omdat ze dus... Uh, uh, ja, problemen hebben die gelukkig niemand anders heeft. En daar gaat ook heel veel, uh, veel troost van uit. Ja. En uh, die hebben we ook opgenomen. Ik even voordat je um, doorgaat. Jij hebt, je bent hier niet alleen gewoon, je hebt iemand uh, meegegaan. Ja. Oh ja, ik heb een. Ik heb een ja, precies. Ik heb een. Ik heb een. Ik heb een. Dove tolk uh, uitge uitgenodigd. Het leek me wel, wel aardig voor mensen die het programma. Uh, niet goed kunnen horen, ja. omdat ze. Uh, ja, doof zijn of uh, slecht horen. Uh, maar dan hebben ze in ieder geval. Uh, een doventolk zodat ze toch nog iets ja, meekrijgen van het, van het programma, denk ik. Maar dove mensen die radio luisteren, dat... Komt niet vaak voor, bedoel je? Nee. En bovendien is het radio, dus de, die doventolk kunnen ze ook niet zien. Nee, maar ik wel. Ja, maar wat hebben de doven ja. daar? Nou, ik kan toch, ik kan toch uh, omschrijven wat de doventolk gebaart als wij aan het praten zijn? Ja. Hij huh? ja, staat nu uh, met zijn uh, wijsvinger... Uh naar zijn hoofd te uh, gebaren. Dus, de, de, de, hij steekt nu uh, ja, middelvinger op. Kunnen de do, kunnen de doven daar wat mee? Denk je? Als, ja, weet als, ik. Als ik, ik zou zelf als, als ik doof zou zijn en dan zou iemand met een middelvinger naar met me, een beetje. Oh, hij loopt, hij loopt nu ook weg. Hij loopt. Oh, hey, Fijne fi, tolk. Oeps.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 Ja? ja. Ik kan u wel een demonstratie geven, dan weet u een beetje waar ik het over heb. Ja, want ik ja, dan moet u wel even aan de kant gaan zodat ja? de dieren erbij kunnen. De di ja, er zijn natuurlijk geen dieren hier. Nou wacht u maar af. Oh. Daar gaat hij. Ja. Er gebeurt niks. Ja. Gebeurt We niks. zitten natuurlijk redelijk achter in het mediapark, ja, maar... dus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 Hop! Ja. Ronald, was er een moment um, in jouw vroege jeugd dat je dacht... ik word later absurdist? Ehm... Um... Is een keerpunt geweest ergens? Nee, volgens mij is het uh, gewoon Amersfoort geweest. Want daar ben je opgegroeid? Ja. <laughs> en dan... Ja, het is toch niet de meest absurde stad van het land? Nee, maar het gaat heel geleidelijk. Absurd worden? Absurdist worden? Ja, ja, het, ja. Is, het is heel erg wennen aan je omgeving. En dan daarin doorschieten. En dan um, een punt bereiken waarop je verder gaat dan de, de gewenning. Ja. En uh, uh, je eigenlijk ja, met je hoofd ergens anders komt. Uh, in ieder geval ergens anders dan Amersfoort. En waar kwam je uit? Uh, ja. Dordrecht, in eerste instantie. <laughs> Toen was ik verkeerd. Toen uh, dacht ik, ja... Uh, waar kom je uit? Ik ben uiteindelijk in Amsterdam gaan wonen. Uh, maar ja, in wezen is, is, is de plaats dan al helemaal niet meer uh, belangrijk. Het gebeurt in je hoofd. Ja. En heb je, gebeurt het veel mensen die in Amersfoort opgroeien... De, de behoefte om toch een soort andere wereld op te zoeken... Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik ken één ik ken groot. Komen de beroemde van... Nederlanders uit Amersfoort? Nee, het Gouda. Het Gouda? <laughs> ja. <laughs> uh, verder weet ik niet wie er uit Amersfoort komt. Volgens mij komt er verder niemand uit Amersfoort. Nou, er, er, moet, een, er moet één beroemde Nederlander uit Amersfoort komen. Ik krijg net een mailtje binnen. Oh, um, Paul Mineur heet deze man. Dat is op zich een interessante naam. Ja. En die heeft een opvolger. Voor uh, jouw huidig boek, een ander boek. En die zegt, nog een boek. De titel van je nieuwe boek. Nog een boek? <laughs> ja, ja. Nou, ja dat is dat in is een wezen een hele goede titel natuurlijk. Ik, ik, ik sla hem op, uh, Paul Mineur. Zou het een echte naam zijn, Paul Mineur, van een artiestenaam? Uh, dat zou kunnen, ja. Op zo'n slechte ja. dagen. En als mensen een beroemde Nederlander weten die uit Amersfoort komt... want er moet er een zijn, dan mag er ook gemaild worden... naar kazaluna.nzrv.nl. Um, je groeit op in Amersfoort. Je landt in je eigen absurde brein. En hoe maak je daar je beroep van vervolgens? Uh, nou, ja, dat is in wezen uh, proberen... eigenlijk het verstand uit te zetten. Je, je wordt wakker. En je, zou... Het eerste wat je probeert te doen is het verstand uit. Ja, ik zou proberen, en dat zou ik ook aan de luisteraars willen zeggen: uh, ratio uit, radio aan. <lacht> ja. je, moet, je moet proberen uh, een, een, een staat van zijn te, te creëren waarin, je, uh, eigenlijk, waarin eigenlijk alles mogelijk is. Maar kan je ons meenemen als jij, je woont in Amsterdam, je, je stapt op je fiets, je fietst door de stad. Ja. Wat zie jij wat wij niet zien? Uh, nou, ik zie een wezen zie ik, uh, waarschijnlijk hetzelfde. Het is ook iets wat je, je, je kunt... Uh, je, je moet het, uh, het is een staat van zijn waar je in kan geraken. Mm -hmm. Het is ook proberen eigenlijk uh, mensen slecht te verstaan. Uh, ergens in te vallen en daar meteen een eigen interpretatie aan te geven. Uh, snap je wat ik bedoel? Helemaal niet. Nee, nou, dan, dan, ben je, dan ben je er al eigenlijk. Dus, bij, dus, dit, dus het is gelukt, zou je kunnen zeggen. Nou ja, je bent hard op weg. Dat is interessant. Ja. Ik moet hier even van bijkomen. Mag dat? Ja. <sweak> Qui se meurt nee, ik kom niet meer terug. Voor quelques larmes séchées. Toe, geef nog één laatste kus. Moi, j'attends. Oh, ik hou zo van je. Comme une rose Wat was het, fijn samen? Kom un oiseau tombé maar, Hou me niet tegen. Kom een chien die is blessé. Oh, nee, wil niet huilen. Je voudrais te garder. Oh, dan hou ik van je. Is si You're you so mourir. Je suis tellement vivant. Comme un visage sans sourire. to miss? Tupac. Het Metropoolorkest moet verdwijnen. En orkestcoördinator Frits Heuveling gaat daarvoor zorgen. Jan Maarten van Katwijk was erbij en raakte in paniek. We stuurden Elvis van der Rijn en hij maakte voor ons het volgende verslag. Uh, wat ben je hier aan het doen? Ja, dit hier is een violist en die ben ik in dit gat aan het duwen. Eventjes voor de luisteraars thuis. We staan hier bij een gat in de grond en Frits Heuveling is oh. bezig aan wat oudere violist door dat gat te duwen. Het gaat niet heel makkelijk. Brits? Prins, waarom is dit zo moeilijk? Nou, hieronder zit de kruipruimte. En die is vrij groot. Die loopt onder het hele huis door. Maar er zitten nu al heel wat strijkers en de kopersectie in. Dus dat is een beetje aanstampen. Ja, want jij vindt dat het Metropoolorkest moet verdwijnen. Ja. ja, dat is een vrij is nog... groot orkest. En als de hele Metropoolorkest verdwijnt, dan blijft er een behoorlijke smaak geld over om uh, muziek van te kopen. Want jij houdt van muziek. Ja, ik ben een liefhebber. Oh, pas op. Jongens, ik doe het nu dicht. Hoofde naar beneden. Zo. Maar Frits, jij stopt dus de strijkers in de kruipruimte. Ik zag de paukenist en de klarinettisten in de trapkast. Is hiermee het hele metropoolorkest verdwenen? Ja, zie jij ze nog? Nou ja, ik kan me voorstellen dat je het orkest zou willen opheffen. Maar om ze allemaal te verstoppen, daar gaat natuurlijk niemand intrappen. Het blijft dan toch een orkest. Ja. Alleen is het orkest verstopt. Nee, nou, uh, pff, laat ik het zo zeggen. De mensen zullen nu geen last meer van ze hebben. Ze, ze hebben vrij weinig ruimte om te soleren. En qua samenspel Ik heb ze keurig verdeeld over het hele huis. En de dirigent die zit in de schuur. Dus effectief gezien is het orkest nu onschadelijk. En wat ga je nu doen dan? Uh, ik ga nu naar de platenwinkel om cd's te kopen. En weet je al wat je gaat kopen? <laughs> ik ga een dubbel cd kopen van de Commodores. De oude band van Lionel Richie. En alles van Tavares. Heaven. -do -do -do. must be missing. Heerlijk. Ik ben een liefhebber. Ronald Snijders, de gast bij Casa Luna. Absurdist, radiomaker, televisieprogrammamaker. Um, word je gesubsidieerd? Nee. Echt niet? Nee, nee. Maar ik geloof wel dat ze me apart hebben opgenomen opgenomen? Ja. In de zin van? Nou, in de zin van dat, dat, dat er een apart, uh, volgens mij een apart uh, nou, amendement is uh, aangenomen. Dat ik uh, dat ook voor, dat, dat ik ook uh, subsidie krijg. Verklaar je nader, want is, uh, je, hebt me, je, je bent me nu alweer verloren. Nou, er zijn mensen die, die, die onterecht subsidie krijgen. Hè? Zoals het Metro. Nou Komt nee, dat was, dit okay. is een geintje, dat ja. hebben we toen opgenomen. We wisten toen nog niet dat ze, dat, dat, dat ze op de schopstoel zaten. Um, uh, maar achteraf blijkt dat dit dus ook heel erg goed werkt. Uh, maar ik, ik hoef niet per se uh, subsidie uh, te krijgen hoor, dat is een beetje onzin. Ik heb, uh, ik heb heel veel geld. Wat vind je wat er nu gebeurt met al die uh, de aanvallen op de kunstsubsidies? Uh, Als absurdist? Als het is, als het een <laughs> nee, dat is een goede zet. Nee, dat is heel jammer. Dat er, dat er, uh, dat er uh, ook juist bij plekken, plekken waar, waar, uh, waar de klappen vallen... Dat, dat daar mooie dingen gebeuren. Die, die nu ja. heel lastig worden om te maken. Ja. Want jouw publiek, is, dat zou ook een specifiek publiek zijn. Ja, dat is het zeker. Geen is geen. Nee, het is, is een niche. Ik zit in een niche. Ik weet niet of je het niche. ziet. Maar ik zit in een niche. Nee, het is echt dat, kan je, dat kan je bijna niet meer zien Dat kan je bijna niet meer zien nee. maar goed uh, ik denk als meer mensen het, kijk, zoals Gumba, die is, die is ook een, een, een niche maar die wordt wel, ja. die wordt wel uh, goed wel. de, de tendens is gewoon. nu dat um, je een breed publiek moet hebben om te overleven dat betekent dat mannen die maken wat jij wil maken en vrouwen het lastiger gaan krijgen of merk jij daar niks van? Uh, uh, nou in het in het ja, ik weet het, ik vind het lastig. Ik, ik, ik heb afgelopen twee seizoenen in theater gespeeld, het Verkeerde ja. Benen. Dat was een voorleesperformance. Uh, en daarin. Uh, en, en, ja, maar ik heb in theater niet echt een geschiedenis. Dus dat is voor het eerst dat ik daar eigenlijk moeten mensen me daar nog ontdekken. Dus die begint inderdaad in theater uh, eigenlijk onderaan. En, en zou. Uh, want het televisieprogramma wat je hebt gemaakt werd op een gegeven moment verschoven naar het holst van de Nacht. Tien ja. over drie s'nachts mochten jullie uit. Nou, nu overdrijf je een beetje, Nathan. Het was uh, na de herhaling van de Wereldrijd door. Kwart over, Kwart over één. twee, één. <laughs> ja. Um, ja. Wordt het niet tijd dat, dat we het eens gaan omdraaien? Dat we, um, Jan Smit, die op vakantie gaat, dat dat s'nachts is? Want mensen kennen Jan Smit en zijn vrienden. Ja. En dat iets wat jij maakt op prime time Of zit dat er helemaal niet meer in? Uh, nee, in, dit, in dit, uh, de manier waarop nu uh, de zenders worden ingedeeld... Is dat, is dat, gaat het vooral heel erg over kijkcijfers en zo. Kijk je naar Jan Smit op vakantie? Uh, nee, op vakantie kijk ik niet naar Jan Smit. Werkdagen wel. Maar dat is een werk, hè? Tour de France Extreme. Na de normale ronde van Frankrijk is er nu ook de Tour de France Extraordinaire. Tour de France Extreme. Een maar liefst drie jaar durend wielerspektakel. Een totale uitputtingsslag voor iedere weldenkende wielrenner. Tour de France Extreme. Met meer dan duizend etappes... Een peloton van 78.000 renners. Te veel erepodia. En maar liefst 47 verschillende felgekleurde leiderstruien. Waaronder de gele trui, de paarsgeel gearceerde trui en de trui met de lila waas extreme. De bergetappes voeren door het Himalaya-gebergte met kools uit de 14e categorie. Met een hyper de pieper Mart Smeets die stijf van de cocaïne drie jaar lang iedere dag volstrekt in wisselbare wielrenners moet interviewen met 984 variaties op de vraag. Wat er door hun heen ging vlak voor hun etappenzegen op een van de 20 finishplaatsen. the extreme. En natuurlijk eindeloze dopingcontroles, met als gevolg in totaal 1284 dopingschandalen. Waardoor de Tour iedere dag stopt, maar toch weer doorgaat. Tour de France, extreme. Le Tour de France extraordinaire. Zo extreem kan topsport zijn. Wat hoorden we nou? Ja, dit was een, een, een spotje, uit, uh, ook uit Binnenland 1. Mm -hmm. uh, het radioprogramma wat je hebt gemaakt voor de VPRO. Ja, ja. het was dus een fictief actualiteitenprogramma. Mm -hmm. uh, en uh, uh, dit zat er ook tussendoor. Dat, ik had het samen met Velo van Eldijk, met wie ik, wie ik heel veel van die dingen schrijf, ja. uh, uh, geschreven. En Berend Dubbe, dat is degene die dit heeft gemaakt. Mm -hmm. uh, is de echte Berend Dubbe? of de... Nee, dit is, dit is niet de fake Berendubben. Die heb je ook, inderdaad. Die loopt in een Berendubbenpak, loopt hij op straat en ik een Berendubben. Die moet je niet vertrouwen. Er is één echte Berendubben. Die, in... die heet gewoon Berendubben. Okay. Uh, en uh, die is de ex-drummer van uh, Betty Serveert, bijvoorbeeld. Ah, en, ja. en hij is de stem geweest van Net 5. Kijk. Maar in ieder geval, en, en hij maakt zelf ook uh, uh, ja, absurde hoorspelen. Mm -hmm. maar dat weet bijna niemand. Dit heeft hij op zijn, op zijn site gezet. En, wat we nu gaan luisteren, en dat, vind ik zo, dat vind ik dus heel erg grappig. Wa waar we nu naar gaan luisteren, heeft hij op zijn site gezet. Ja. En dit, was, dit was van jou. Dit, dit, was, dit, was, dit ja. is Binnenland 1. En, uh... Ik probeer hier orde te scheppen, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Oh, oh excuus. Nee, mijn, mijn excuus. Oh, neem me niet kwalijk. <coughs> kunnen we hem horen? Kunnen we, horen? we kunnen hem horen. Dank. Restaurant Il Papagallo. Vind je dat wat? Ja, ik vind alles goed op het ogenblik. Ik heb zo'n honger. Ja, ik ook. Kom maar dan. Ja, goedenavond. Een uh, tafeltje voor twee, alstublieft. <laughs> We zijn erg druk op het ogenblik. We hebben eigenlijk alleen nog maar een plaatsje in de buurt van de papagai. In de buurt van de papagai? Ja. Oké, okay, is goed. Oké. Okay. Loopt u even mee? Ja. Ja, Il Papagallo. De papegaai natuurlijk. Ja. Zo. Kan ik iets te drinken voor u halen? Ja, ik wou wel graag een droge shit. Ja, dat is de papegaai. Trekt u zich er niks van aan? Sorry, u zei? Uh, een droge shit. Nog een keertje? Een droge shit. Ik verstond het even niet door de papegaai. Een droge shit. Nee. Mm, nee. Een droge shit. Ik wil misschien uh, eerst u even doen, mevrouw. Wat wilt u graag drinken? Ja, ik wil graag een witte. Nee, dat is Die papegaai die. Sorry? Ehm. Uh, belachelijk, sorry. Ja. Het komt door die papegaai. Het uh, gaat niet. Nee. Witte wijn. Oh. oh. Goed. <laughs> um, goed zo. Witte wijn voor mevrouw. En voor u, meneer. een... To Nee. Nee, ik heb het niet verstaan. het. Is... Mm, niet verstaan wat u zei. Ik wil graag een droge. Ik versta droge, maar wat daarna komt is helemaal. helemaal weg. Een droog. Nee. Een droog. Nee. Nee. Een. Nee. nee. Godverdomme. Ronald, ik krijg mails binnen. Mensen gaan zich um, met jou bemoeien. Vind je dat oké? Okay? Oh, ja. Um, iemand heeft een boektitel voor je. Dit boek niet. Henk Jan van Vliet. Dit boek niet. Maar dit zou het boek moeten zijn voor ACO Literatuurprijs. Dit boek niet. Nee, voor, voor jouw volgende boek. Oh. Want Paul Mineur, uh, je, het huidige boek, heeft het, van jouw hand heeft de titel een ander boek. Een ander boek, een, ja. Een milde Paul Mineur. Um, um, wat was er? Nog een boek. Nog was een boek, ja. ja. ja. En um, hij blijft trouwens luisteren. Um, Zie ik hier staan. En okay. toen kwam Henk Jan van Vliet met de titel Dit Boek Niet. Maar ik, ik zie niet helemaal wat de, de marketing voordelen dit zijn. Dit boek niet. Dat je naar een winkel gaat Ik wil dit boek niet. <lacht> ik vind hem eigenlijk uitstekend. Ja. ja, die zou ik wel graag willen... Kunnen. Als dat mag, hebben we, hebben we hier een, ja, een go... Ja, dat is wel een goeie. We maar... moet het boek er wel even gaan schrijven. Iets anders belangrijks. Um, jij verklaarde... Ja. Yeah. Um, oh, we krijgen weer Henk-Jan van Vliet. Komt weer binnen. Ja. Yeah. Oh, dit is heel ingewikkeld. Daar ga ik zo op terugkomen. Ja. Um, jij verklaarde, je komt uit Amersfoort. Dat was problematisch. Um, en je zei, er komen geen beroemde Nederlanders vandaan. Maar Linda Dekker mailt ons. Verstuurd. Vanaf haar iPhone. Oh. Johan van Oldebarneveld. Johan van Oldebarneveld. Ja, ja, die is geen absurdist geworden. Wel een bekende Nederlander. Absoluut. Van Karen Bener. van Stapelen wil uh, zich daar ook mee bemoeien. Um, en die zegt Mondriaan komt uit Amersfoort. Ja, dat klopt. Ja. Waar staat het Mondriaan huis eigenlijk? Dat staat ook in uh. Amersfoort. Dat had je kunnen weten. Ja. ja. <lacht> <lacht> nee, dat wist ik. Ja. Want je wist dat het Mondriaan huis vernoemd was... Uh, naar Mondriaan, ja, de bekende buurman. <lacht> um, eens even kijken... En weet je wie er ook vandaan komt? Zie ik nu hier? Eddie Zoe. Nee, Eddie Zoe komt daar niet vandaan. Die komt uit Enschede. En Thijs die... van den Brink? Nee, Thijs ja, dat, van den Brink dat zegt ook Jesse groot. Ja, maar Jesse, waar, die, waar komt Jesse dan vandaan? Zou jij de uh, overeenkomst kunnen uh, schetsen of, of aangeven tussen Thijs van den Brink, Eddie Zoe en Piet Mondriaan? Nee. allen Amesvoorders. Nee, maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Volgens mij durf ik mijn. Uh... Oké, okay, nou goed. Er is in ieder geval verwarring ontstaan. En dat is natuurlijk ook het doel van jouw komst hier, naar Radio 1. Om tussen alle nieuwsberichten eindelijk eens wat uh, verwarring te creëren. We, we zijn goed op weg. De gast is Ronald Snijders, absurdist, schrijver en programmamaker. En die blijft hier ook zometeen in het tweede uur van En We gaan er even zo tussenuit voor een hoorspel. Um, nog niet, maar een uur of kwart voor één. En dan gaat hij een prijs uitraken, namelijk de ACO-literatuurprijs aan u... Um, dus als u een boektitel heeft... Ik zie nu al iemand binnenkomen of u heeft een boek geschreven... of u wil een boek schrijven, dan kunt u vanavond de ACO Literatuurprijs winnen. We krijgen ja. ook live muziek van Jan Teerstra en Eefke Den Held. Ja. Um, maar voordat alles gaan we nog luisteren naar iets... dat Ronald Snijders in het theater heeft opgenomen. Wie zin heeft in een bloemenexpositie in Beverwijk... moet naar Beverwijk. GELACH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 Wat is de zin van het leven? En het antwoord had natuurlijk moeten zijn... het doen van het goede om een staat van harmonie te bereiken... met onszelf en elkaar. Of iets van gelijke strekking. De winnaar is Evert van Surksem uit Amersfoort. Dan de vraag van deze week. Die gaat over tijd. En de vraag luidt... Hoe laat is het? Stuur uw antwoord op naar... Radio UIT, Postbus 11, 1200 JC, in Hilversum. Op de valreep kregen we hier ook nog een e-mail van een luisteraar. En ja, wel iemand uit Amerika. Dus dat betekent dat er ook daar naar ons geluisterd wordt. En die vraagt, uiteraard in het Engels... Wil je een penisvergroting? <lacht> En dan komt hij met een geweldige aanbieding. Hartstikke aardig, natuurlijk. Maar het is absoluut niet nodig. Dan een reactie van een luisteraar. En die schrijft: Ik heb een vraag: bestaan er ook broodroosters die je enkel voor je hobby kunt gebruiken, dus niet voor je werk? Ik hoef er niet voor betaald te krijgen. En ik wil zelf bepalen wanneer ik de broodrooster gebruik. Ja, onze inbox zat vol met vragen over broodroosters en zelfstandig ondernemen. Ja, het is misschien meer iets om zelf even uit te zoeken. Dan, tijd voor de lijstjes. Daar zijn we hier gek op. Allereerst, een lijst van niet bestaande mensen. Esther Berkens, Ted van Liemt, Marcel Opdam, Farida Smit, Gert van Tuinen, Nevin Wijnkamp, Moerat Doeerkoer, Lia van Heemsweide, Tarek Dootierlek, Micha Hefters. Dan een uh, lijst van niet bestaande koppels. Esther en Tom Berkens. Ted en Dorina van Liemt. Marcel en Hanna Opdam. Farida en Marnik Smit. Gert en Oscar van Tuinen, <laughs> Nevin en Iris Wijnkamp, Moerat en Fatima. Koer. <laughs> Lia en Ben van Heemswijde, Tarek en Bara dookt hier lek. <laughs> Misha en Juri hefters. <laughs> Dan een lijst van zojuist door een stoomwals overreden niet bestaande koppels. <lacht> Weilen Esther en Tom Werkens. Weilen Ted en Dorina van Liemt. Weilen Marcel en Hanna Opdam. etc. etcetera. etcetera. <lacht> ja, dit is uit de verkeerde benen. Je theaterprogramma. Ja, ja theaterprogramma en uh, dat uh, de integrale versie van komt op DVD uh, eind dit jaar mm -hmm. en uh, bij humor TV uh, uh, komt er een compilatie. Dus dat is wel eventjes. Dat is nieuws. Dat is nieuws. Dat is nieuws. nieuws, mensen. En dat is Radio 1. Dat is ook weer Radio 1. Een nieuwszender. Ja. Uh, en de sportzomer. Daar heeft het niet veel mee te maken. Met sport. Dit heeft maar. niets met sport te maken. Gelukkig. Um, dames en heren. Wij naderen het, eerste uur, het einde van het eerste uur van Casa Luna. Um, de gast Ronald Snijders, die bij ons blijft, het tweede uur. Hij gaat de ACO-literatuurprijs dan uitreiken aan een van u. U kunt... Um, leg het zelf nog één keer uit, Ronald. Kort ja, als mensen 80. zelf een boek hebben geschreven... of niet de tijd hebben gehad om een boek te schrijven... of graag een boek zouden willen schrijven... en ze hebben wel een titel, ja. dan kunnen ze die uh, doormeden aan ons. Maar en liefst nog bellen. Zeg bellen. ik, zeg ik ja, je liefst 0800-1121... Gratis nummer. Uh, Wat is het nummer? 0800-1121, En u kunt twitteren, hashtag Casaluna, met de titel van het boek... waarmee u de ACO Literatuurprijs... Ja, zodat we die wilden. aan het einde... Van... jij gaat aan het eind van de uitzending ga je de prijs uitreiken. Ja. Dat is natuurlijk een belangrijk moment. Ja, want... um, En voor de rest hebben wij live muzikanten... aanstormende singer-songwriters Jan Teerstra en Evenke... Den Held, uh, moet ik zeggen. Um, die gaan ons opvrolijken. Um, ze hebben hun gitaarkoffers reeds opengeklapt. En staan te popelen. Um, nachtelijke liederen voor u ten gehoor te brengen. Ondertussen kunt u nu bellen. De lijnen zijn open. U kunt de Aqua Literatuurprijs winnen. Opeens had u waarschijnlijk niet gedacht. toen u vanochtend wakker werd. Maar het kan allemaal hier op Radio 1. Wij gaan er even tussenuit voor het hoorspel. En wij zijn direct na het nieuws van 1 uur bij u terug. voor een chockvol uur. Casalona. Tot zo. Dag. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 3, aflevering 32, 1973.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 Wandelaars. En ook fietsers. Ja. Met het oog op de autoloze zondag, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En jullie, al? Wij zijn thuis geleden. Oh, ja. En hebben jullie met de kerstdagen nog iets gedaan? Alleen wat in de stad gewand, de platen gedraaid en gegeten natuurlijk.